9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Op allerlei plaatsen in Nederland kunnen werkgevers moeilijk aan personeel komen, maar het probleem is het grootste in de bouw in de regio Amsterdam. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van gegevens van het UEV over het tweede kwartaal. Niet alleen in de bouw, industrie en het transport is de situatie nijpend. Personeelstekorten zijn er ook in ICT, horeca, het onderwijs en de zorg. Al zijn er wel grote regionale verschillen. Naast CZ hebben twee andere grote zorgverzekeraars... hun premie voor volgend jaar bekendgemaakt. VGZ verhoogt de premie met 4%, Mens met 2,5%. Het maandbedrag komt bij VGZ op ongeveer 121 euro... en bij Mensis op 122. Die zijn ermee goedkoper dan CZ... waar verzekerden bijna 125 euro per maand gaan betalen. Zorgverleners zonder prijsafspraken moet minder lonend worden... zodat zorgaanbieders en verzekeraars meer contracten gaan afsluiten... Minister De Jongen van Volksgezondheid... komt binnenkort met een wetsvoorstel hierover, schrijft de Volkskrant. Hij denkt op deze manier met name in de wijkverpleging... en psychische gezondheidszorg geld te kunnen besparen. Het dodental van de bosbranden in Californië is opgelopen tot negen. Er worden 35 mensen vermist. Alle doden vielen in het stadje Paradise... dat grotendeels door brand werd verwoest. Er zijn 15 actieve brandhaarden... verspreid over vrijwel heel Californië. Meer dan 6000 huizen zijn verloren gegaan... In totaal hebben een kwart miljoen mensen opdracht gekregen... hun huis te verlaten. Alle openbare scholen in Schotland moeten les gaan geven... over de rechten van homo's en transseksuelen. Volgens de krant The Guardian is Schotland daarmee het eerste land ter wereld. Het onderwerp moet bij verschillende vakken aan de orde komen. Tot 1980 was homoseksualiteit in Schotland nog strafbaar. Het weer. Vanochtend op veel plaatsen regen. Vanmiddag vanuit het westen droog met in de kustgebieden kans op wat zon...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toeback leeft. Toeback leeft, Toeback leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Alles is iedere keer weer hetzelfde. Scamming, looking like a queen. I said, we stepping to my dreams. She said, it's not what Belong and so I rule Die nu solo is gegaan, zat vroeger in deze band. Don't give up on me. Nee hoor, wij geven nooit aan jou op. Wij zijn elke zaterdagochtend hier gewoon te vinden. We kunnen altijd je geruststellen... Gerust en mooie woorden tot je spreken eigenlijk. Jazeker. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er ja. door de jaren ja, heen? Ja, want vandaag 10 november... 1959 in Londen... Corina Rothschever... wordt Miss World. In hun allermooiste avondjurken... paradeerden ze langs een uiterst deskundige jury. 37 knappe meisjes uit alle delen van de aardbol die allemaal dolgraag miswereld wilde worden. De strijd speelde zich af in Londen. Corine Rootschever uit Amsterdam startte als outsider. Ze was maar een invalsster. Misverenigd Koninkrijk en Telwell uit Noord-Engeland moest genoegen nemen met de vierde plaats. Tot grote vreugde van alles wat Nederlands was, ging onze Corine Rootschever op het laatste rechterstuk al haar concurrenten voorbij. Ja, ja, ja. Uiteindelijk... Alsof ze rende. Ja, of ze rende, ja. ja. Of het echt een sportverslaggever die ze erop gezet had. Die dacht van nou, ik maak gewoon een sportverslag van kan je maar een minuutje zeggen. Ze was 19 jaar oud en eh, op zichzelf had ze gewonnen had. Ze had, eigenlijk had ze 4000 uh, gulden gewonnen, opgerekend. Uiteindelijk kreeg ze nog uh, een auto met benzinebonnen. Voor de eerste 16.000 kilometer kon ze dus gratis rijden. Oh. Uiteindelijk had ze, was ze in, was in Londen en het vliegde, uh, met, het moest het wagen worden oververscheept. Dat kost ook wel een paar centen, dat had ze niet. Dus op een heeft ze alles verkocht en daar kreeg ze nog 6000 euro voor. Dus uiteindelijk had ze bij elkaar 10.000 gulden gewonnen. In die ze gewonnen. tijd? In die tijd, helemaal niet verkeerd. Uiteindelijk is uh, ze maar, uh, directrice geworden van een uh, modellenbureau... Uh, Carine Agency. En dat heeft ze 40 jaar lang gedaan. Leuk. Dus het was leuk. een mooie vrouw. En ze had dus ook al eerder mee gedaan in 1957. En toen was ze Miss Europa geworden. Maar niet Miss World. Wat ja, ze een jaartje later wel werd. Ja, ja Nederland heeft mooie vrouwen. Ja, dat, is, is, dat is duidelijk. duidelijk zeker. Goed, uh, in 1674. Nederland draagt officieel Nieuw Nederland over aan de Britten. En de nieuwe naam wordt New York. New York. En uh, wat leuk is. Ik heb net even door zitten kijken bij Nieuw Nederland. En dan blijkt dus gewoon ook dat Nieuw-Nederland uh, uh, geruild is voor Suriname. Naar aanleiding van, dat vind ik ook wel heel apart en uh, verrassend... de vrede van Westminster. Oké. Okay. dat was dus het einde van de 80-jarige Oorlog of zo. Oeh, dat is ja, me dus even te een, moeilijk allemaal. Ja, maar ik vond het wel... Uh, ja, het is echt heel interessant om dat te lezen. Grappig dat je gewoon landen gaat uitruilen. Ja. Dacht, en die ja. mensen die er wonen... Ah, dat maakt me niet uit. Dat is een landsnieuw van jou. En ze dat Brooklyn... Ja? Had, ik dacht dat het Breukelen was. Maar, ja? de, maar je had eigenlijk ook met, met Brooklyn die namen... dat het eigenlijk uh, te maken had met hout. Oké. Okay. Nee, nee, sorry. Ik zeg het fout. Dat Greenwich, dat heette eigenlijk... Geen, geen, geen village. Geworden. Oh, okay. dat is Greenwich geworden. En Brooklyn was breukelen. Dat soort namen allemaal. Ik vind dat wel heel erg grappig. Maar wat is wat een maffigheid, een maffigheid ook? Dan gewoon plaatsen te vernoemen naar andere plaatsen? Kan je in niks. Nederland, ja. je, je hebt echt uh, inderdaad Wat een uh, raarheid. Bedenk zelf eens wat. Waarom moet je jezelf nou weer of iets gaan vernoemen naar iets wat al bestaat? Ja, maar je hebt zelfs Parijs. Dat is, is ook op diverse plaatsen in de wereld. Heel, heel grappig. Ja, ja, dit is toch heel apart. Goed, we dus praten over twee, uh, 10 november. Wat sp uh, speelde zich af? In het verleden, 1958, Sam Cooke en Ro Lo Lou Rolls uh, zijn betrokken bij een auto-ongeluk. Dat was in Arkansas uh, en de chauffeur komt daarbij om het leven. En uh, ze waren zelf aan het toeren, deze Lou Rolls en Sam Cooke. En ze hebben natuurlijk één grote hit gehad. Ja, bring, bring, yeah, bring, bring your sweet loving bring it all home to me, dat was even uh, dat lukte even niet, want ze waren bij een auto ongeluk betrokken, en bij hun kwam het verder goed, Dus ze gingen verder met tour. Wat gebeurde er nog meer? Ja, in 1938 op 10 november was de, was de kristalnacht, ah. dus dat was dat van de nacht van 9 op 10, en het was dus de nacht van het gebroken glas het was een door de nazi's georganiseerde actie een pogrom gericht tegen de Joodse bevolking in Duitsland en uh, in heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen, en werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. En 7500 winkels en bedrijven werden vernield. En ook op Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het was echt, en het werd de brandweer verboden om branden te blussen. Echt waar? Ja. Maar, maar hier hoor je eigenlijk niks over. Waarover? Over uh, Kristallnacht. nog. Dat, dat, uh, dat is precies 80 jaar nu, hè? Ja, het, ik kan, ja, het het is voor, ik kan 80 me zo, jaar, zo voorstellen dat, uh, ja. dat, dat het ook een gedenknacht is. over al die mensen die dan inderdaad. Uh, een huis uitgezet worden. Dat is natuurlijk echt iets afgrijzelijks geweest. Het is zeker afgrijzelijk. Er is wel een hele mooie plaat van gemaakt. Dit is altijd wel weer leuk om het te laten horen. Met hart en ziel wordt deze plaat gemaakt... ...door Bab Kristallnacht naar de jaren 80. Bizarigheid. In ja. 1938, precies 80 jaar geleden. En er gebeurde meer in, in het verleden. In de ja, Met de, de oorlog. Ja. Want je hebt namelijk ook de Rassia in uh, Rotterdam. Ja. Dat gebeurde in 1944. Vlak en, voor het einde, hè? Vlak oh. voor het einde. Uh, plus minder zijn daar zeg maar 50.000 tot 70.000 mannen. tussen de 17 en 40 jaar uit het huis vandaan gehad. Ja. En, uh, ik geloof zelfs dat mijn schoonvader, die ik nooit heb gekend. Nee? ook meegenomen is toen. Nou, maar die is toen ontstapt in Duitsland weer. Okay. En toen hebben ze hem weer gepakt, maar weer terug. Maar ja. hij, uiteindelijk heeft hij altijd mijn uh, vriend kunnen maken. Ja, het is wel weer mooi. Het nou, zijn uh, wel aparte, aparte dingen, verhalen en zo. En waarvoor het dan precies ge georganiseerd was... is niet helemaal duidelijk. Maar de Duitsers hadden nou, de slag bij Arnhem... hadden ze geloof ik wel uh, gewonnen. Maar uiteindelijk waren ze bang dat er een soort verzet zou komen... van binnenuit. Dus ze dachten van... Nou, als we heel veel mannen gewoon afvoeren... gewoon in de werkkamp onderbrengen... dan kunnen die zeg maar niet bij het verzet komen. En, ja, je, ont je ontkracht het, ontkracht het ja. land. Dus, het mag uh, ja. dus wel. Als je naar het pamflet uh, kijkt... wat ze toen uitdeelden... onder uh, de mensen in Rotterdam... zo van nou, je moet je melden... je mag. Je moet de straat op, dan word je opgehaald en dan word je te werk gesteld. Er stond echt bij wat ze mee moesten nemen. Regenkleding, euh, rookwaar. En er werd zelfs ook een vergoeding euh, euh, beloofd voor een dag werk of zoiets. Dus was echt, heel veel dingen waren gewoon gedacht... Omdat in het pamfletje Ja, uh, en het was het zeggen. begin dus van de hongerwinter eigenlijk. Dus ik denk dat mensen denken... Oh, we hebben weer werk. Ja, ja dat dachten ze hoor. ook. Ja. ja, omdat er ook een vergoeding tegenover stond. Dachten ze van, nou ja, hoe, hoe erg kan het zijn? Hoewel, 1944, ja. weet je toch wel een beetje wat er allemaal speelde. Maar omdat deze het... datum is zo belangrijk, die 10 ja. november. Want ook in 1989 had je de val van de Berlijnse muur. Ook ja. op de 10 november. De val van de Berlijnse muur. Dat is ook wel heel bijzonder. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad. Want tienduizenden Oost-Berlijners wandelden gewoon... door de grensovergangen naar het westen. Ze winkelden in de binnenstad van West-Berlijn... of reden vrolijk een rondje met hun trabant. Ja, het is een mooi beeld om dat te zien ook, hè? Echt, en dan hoor je die reacties daar... ter plekke van mensen die rondlopen. Hallo! Hallo! Hallo! Het kan niet waar zijn. Keine formaliteiten? Het kan niet waar zijn. Niet zo lokker had het überhaupt niet. Geen formaliteiten? Nee, we konden zo doorlopen, ongelooflijk. Het was namelijk tijdens een of andere persconferentie dat een van de, de ja, politieke leiders van een of andere hele statiepartij... die had gezegd, zeg van... ja, nee, volgens mij, zover ik het inschat... kunnen mensen eigenlijk gewoon zo heen en weer lopen. En, ja. dat, hè, en de, de pers mag normaal, mocht normaal niet zomaar open vragen stellen. Daar mocht nu wel in één keer open vragen worden gesteld. Dus die vragen werden gesteld en dan had ze dacht, ja, dat mag wel. En dat hoorden mensen op het zeggen van... Echt waar? Dan gaan we het eens even testen. Ja. En dat werd uiteindelijk... Iedereen liep gewoon die grens over en weer. En toen, toen, toen, toen konden ze het niet meer sluiten. Dus toen moest de muur uiteindelijk gewoon helemaal worden afgebroken. En ja, uh, nou, dat is een mooi gegeven. Ik kan me het ook nog wel herinneren. Ik bedoel... Ja. Uh, het, uh, ja, het gebeurde al die enthousiaste mensen op de televisie. Het was bizar om te zien ook gewoon. Dat was in 1989. Hebben we nog een stukje? Of, is, of doen we zo nee, over ik eigenlijk niks meer. Ja, nou, dan gaan we op naar de, de verjaardag en naar de volgende plaats. Ja, wat hebben we klaarstaan? Ik weet het ook niet meer. Ach, natuurlijk. Fiddler, ik blijf hem eruit dat je een grote hit wordt. Almost famous. Sorry, almost free heet today. Can't you see... ooit gemaakt. Dat heet uh, uh, Cocaine van Dilliger, Dillinger. En daar hebben ze nog een flinke harde punkband uh, plaats van gemaakt. Goed, het is dus kwart over negen. We zitten midden in de verjaardagen. En natuurlijk is het werk. niet er allemaal jarig zijn, we besteden er aandacht aan. Richard Burton zou vandaag jarig zijn, zou zijn geweest. Maar hij is al overleden in uh, 1984. Toen was hij nog maar 58. Echt, zo oud is hij niet eens geworden. De man die ook met... Uh, uh, Elisabeth Teller twee keer getrouwd is geweest. Zware alcoholproblemen had. En ze, hij heeft er ook verschillende rollen gespeeld. Een van de bekendste rollen die hij gespeeld is er, is. er ook wel Who's Afraid of Virginia Woolf. Het is een, um, ja, een relatiefilm, Maar wel echt heel gaaf. Ik heb hem een paar keer gezien. Het is ook een zwart-wit film. Het gaat eigenlijk alleen maar over de relatie die ze met z'n tweeën hebben. En die gaan ze eindeloos lang uitproberen. elkaar jaloers maken. En uiteindelijk een van de laatste dingen die hij gedaan heeft... Is Richard Burt is natuurlijk War of the Worlds met Jeff Lynn. Om daar even een fragmentje van. Hypnotized by the unscrewing. Die stem ook hè? Two feet of shining screw projected when suddenly the lid fell off. Het, het natuurlijk was hij even... Engels. Hij was Engels. Hè? Ja, was Engels. Je ja. kan het al horen. Hè? En, en, het, hij was eigenlijk ooit ge geadopteerd door een, um, een leraar. En, en die leraar die had zoiets van: van mij kan je wel acteur worden. Dus toen dacht ik, nou, dat ga ik proberen. En doordat, uh, van die uh, door die uh, leraar is hij zeg maar, uh, acteur geworden. And and they drew their plans us. Geef een complete uh, War of the Worlds. <laughs> dit is War of the Worlds, wat later ook een hit is geworden. Zeg maar. Ja, mooi is dit ook. Richard Burton met die hele mooie warme stem van hem. Helaas niet meer onder ons. Hij uh, had uh, keelkanker, volgens mij, had hij. Daar is hij naar overleden, omdat hij ook wel heel veel rookte en dronk. Uh, wie is er nog mee jarig? Ja, wie was... ook jarig is vandaag, dat is uh, uh, va uh, Jacob Katz, ook wel bekend als vader Katz. Dat was een Nederlandse dichter, jurist en politicus. En uh, hij werd dus ook bekend als vader Katz vanwege zijn veelal didactische gedichten, zoals de van kinderen zijn hinderen, zei vader Kat. Oké, okay, kinderen is van zijn hem. hinderen. En hij was van uh, 10 november 1577. Nou, hij heeft toch nog geleefd tot 1660. Dus hij is toch 73 jaar oud geworden zo bijna. Okay, okay, zo... Maar het is toch... Uh, dus hij uh, heeft heel veel gedichten gemaakt. En hij heeft dus ook uh, gezorgd... het uh, dichtwerk. En uh, hij werd door de, als volksdichter vergeleken met Homerus. Ja, nou, dat zegt wel heel wat natuurlijk. Is toch grappig. Als ik weer kijk naar die foto's en die tijd ja. van die molensteenkragen... die ze er nou ook om hebben, ja, weet je? Ja, Dan ja, ja, ja. denk waar komt dat vandaan, joh? Ja, nou, dan kon je misschien een keer één laagje afhalen. als is gewoon tissue. En als je gemorst had, dan had je een schone Maar kraag. het is toch dat moeilijk om te eten ook, weet je? Je hoeft maar een klein iets te morsen en je ziet het meteen op die kraag. Ja, of misschien dat je dan het bovenste laagje aan de onderkant kan doen. Zo. Nou, dan heb je steeds een schone kraag ik, ik ga er toch eens een keer uitzoeken waar die molens meteen kragen van nakomen. Wat Gaan een doen? lelijk gezicht is het eigenlijk. Wat een lelijke gezicht. Wat leuk. Vandaag wordt hij 90. Echt waar? Hij wordt 90. Ik heb het natuurlijk ook over... Uh, ja, Ennio Morricone. Ja, legendarisch. Legendarisch, gewoon echt. Hij begon in 1964 met zijn filmmuziek. Hij heeft echt zo ontzettend veel filmmuziek gemaakt. Echt tientallen thema's. A fist of dollars in 1964 was zijn eerste ja. film. En zijn laatste film die, waar hij muziek voor heeft verzorgd... is De Correspondent in 2016. En ja, dit zijn wel de bekende thema's die hij gemaakt heeft. Hè? En misschien is dit ook nog wel net zo mooi. Dat heeft hij ook gemaakt... Het hele dramatische. Maar ik zie wel dat hij ook een honderdtal popsongs heeft gemaakt. Voor onder andere Mireille Mathieu en Mina. Dat vind ik ook heel bijzonder, dat wist ik niet. Nee. Maar hij heeft wel een strenge foto, hoor, daar. Ja, de de kijk, dat het, maar, goed. 90 ja. jaar oud en ja. twee jaar geleden maakte hij zijn laatste uh, muziekfilm. Uh, en uh, zelf uh, heeft hij ook nog Oscar gekregen als beste originele muziekfilmmaker. En het was, dat was ook in 2016, trouwens. Maar het was geen jovelnootje als je dat gezegd hebt, in ieder geval. Het was geen Nootje. Het is net alweer een <lacht> lekkere buitenkantje. Denk, dan viel het meteen gewoon in dat je denkt... Nou, dat kan geen aardige man gewoon. De, geweest, hè? Geen jovelnootje. Wie is er een meerjarig? Anita Witsier is vandaag, ja. Oh ja ze wordt vandaag 57. Ja. Leuke vrouw die heel veel... Uh, ja, ook met de lichtjeswandeling. En ze laat zich opsluiten in een, uh, in een bepaalde gevangenissen. En ook uh, in, in klinieken voor mensen. Ja, die het, het waar hebben en zo. En, momenteel is, leuk. Het, is het natuurlijk weer... Is het in die psychiatrie uh, gaat ja. ze de, de, de, de wereld binnen. Ja. En, maar maf is dat dat uh, Bo dan... Boven R. Van Doris heeft een prijs gekregen voor zijn... Uh, Zij niet. En Zij niet, dus dat ze echt ja. hetzelfde werk doet. Dus ze zegt van, hey, ik wil er verder niks over zeggen. Maar mm, misschien heb je al een punt, zei ze pas geleden in een interview. Ja, ja. Misschien heb je een punt, maar goed. Verder vandaag zou je jarig zijn geweest, bij zijn overleden in uh, 2008. Uh, 75 jaar oud was je toen. Ik heb het over, ja, de hoofdrolspeler uit Jaws, Roy Schneider... Hij is ooit begonnen in 1962 met die ads of the night. Dat was toen de serie waar hij in speelde en zijn laatste eh, film waar hij in speelde is in 2010. He, maar hij is een overleden in 2008. Hoe kan dat? Ja, dat is dan later uitgebracht met zijn rol erin geknipt. Dus uh, dat is wel grappig. Deze Roy Schneider. Oh. De, dat is die man die zegt maar ja te strijden trok uh, naar Jaws. Goed, wie nog meer? Ja, een, een televisiepersoonlijkheid en niemand weet eigenlijk precies hoe ze heet. Maar dat was Corina. Konijnenberg. En o, ze, ze, ze verscheen in 1967 als tweejarige peuter... Yeah. in het, het televisieprogramma bij Doris op schoot van Tom Manders... en, en zong push het you liedje Pusje Mouw. Mou. Ach nee. Pusje Mouw. Mijn god. Pusje Ga er even voor zitten thuis. Pusje Ah. Mijn Ja. Ik heb lekker een melkje. Pusje Mouw. En dan gaat ze helemaal los, hè? Pusje mau. Mau. Ja, helder. Helaas. Goed, poesie Helaas, mou. ze leeft niet meer. Ze is maar 37 geworden. Want ze, heeft, uh, ze was getrouwd moeder van twee dochters. 37? En uh, ja, ze had baarmoederhalskanker. In de 98 werd dat geconstateerd. En uh, vier jaar later overleed ze op 37 jaar geleefd in haar woonplaats Pernis. Ja. Yeah. Ja, dus, uh, dus uh, toch uh, is het wel goed dat ze dan even gememoreerd wordt. Ja, zeker weten. Zeker Daphne voor haar Dekkers. familie. Ja, wij stappen over naar Daphne Dekkers. vandaag 50. Vanwege ja. dit Oh, mijn god. Je bent nu ook bij de Club van 50ers. Ja. Ze is ooit als schrijfster en columnist begonnen bij RTL Veronique. Uh, ze heeft natuurlijk Hollands Next Topmodel heeft ze gepresenteerd. Uh, ooit is ze ja, met de column begonnen bij Veronica in 1993. En uiteindelijk is ze getrouwd in 1999 met Richard Krajicek. Ze heeft twee kinderen en uh, ja, ze is scherp. Echt. Ja, leuk ze, is scherp, leuk. ze schrijft leuke boeken. Ja, zeker wel. En dan. wie uh, ook uh, vandaag jarig is, dat is Ellen Pompeo. Ze is vandaag. Een jaar jonger dan Daphne, 49. Maar zij is doorgebroken eigenlijk door uh, de film Grey's Anatomy. Want zij was uh, Dr. Meredith Grey. En dat was in 2005 al. Maar uh, ja, het gaat haar voor de wind. Oké. Okay. Ken, nou. ken je haar? Of, uh, uh, ja, ik heb wel eens gezien, Maar het zijn niet van die series die ik dan echt... Heel, die heb ik wel eens mee zitten kijken met mijn vrouw. Maar dan toch slap de aandacht. Maar het is een uh, leuke, is leuke is jouw, vrouw. Hoor, Ze heeft dus ik kan aanmelden. Helemaal geen punt. Ja, ik heb nodig uit van een kopje koffie. Rick de Lee wordt vandaag 58. Hij is van Truck De Keks. Ik had het een fragmentje op moeten zoeken, maar dat ben ik eigenlijk even vergeten. Hij is van Truck De Keks. En, uh, oh, dat ene nummertje van Truck De Keks. Heel bekend plaatje. Yeah, precies. Uh, miskleup. Goed, tot zover de verjaardag. Uh, straks de Zandvoortse bericht. En ook weer de Jolandekeuze. De landenkeuze, ja. ja. Heb je al een uh, Nou, Ik uh, zat eigenlijk te bedenken. denken, ja? of ik kan iets doen met, uh, met uh, Daphne Dekkers... dat je op de achtergrond was van het plaatje van... Uh, huh? uh, Heeft ze meegezongen met... All de... Stars. Oh. Weet je toch? Ah nee, niet heel toch? Nee. Nee, nee, niet. Nee. Nou, dan wil ik uh, een plaatje van Queen, omdat ik uh, ja, in de film ben geweest. Dat lijkt me een goed idee. Sheer Hard Attack, dacht ik zelf. Is dat een plaat van hem? Ja, is niet zo ochtend geschikt. Het oh. is nou, echt nee. snoejarde metal bijna. Nee, maar eigenlijk waren we meestal doorbroken. Die huh? had ik laatst te luisteren. Ja? Sisters of... Gray of zo. Okay. Maar die vond ik erger, die was wel een beetje jouw stijl. Oké, okay, nou, ik ben wel reuze Maar die is wel oud, maar wel leuk. Ja, ze oude muziek van uh, Wij van zijn Queens. ook oud en wel leuk, is toch? Parisant, uh, dat, dat, dat, ja, dat. leuk ja. dat je dat even zegt. Ja. Goed, straks die landenkeuze. Eerst natuurlijk even, ja. Heel zetten, 1975. An inquiry into an online relationship. What the fuck? Hebben ze het echt over vergaderd over die titel? It's not living like ready to some complications screwing. Two feet of shining screw projected when suddenly the lid fell off. Do you want that more dramatic or sort of understated or what? Two luminous disc-like eyes appeared above the rim. 1975 hebben de nieuwe serie uit. A brief inquiry into an online relationship. En it's not living. It's not living. Oh, dat klinkt alsof het een scène is uit War of the Worlds, natuurlijk, hè? Zoiets. je denken: It's not living. Er staat een cilinder daar, op het strand. De diksel gaat langzaam open. En daar komt twee ogen uit vandaan. Ja, Richard Burton probeer ik na te doen. Maar dat kan ik echt op mijn buik schrijven. Dat gaat echt gewoon niet lukken. Nee, Sorry. Maar uh, ik, uh, ik keek net uit het raam hier. Ja, en? Van een studio in de achtertuin en denkt, leeft het of leeft het niet? Dan liggen drie herten. Alweer? En je ziet ze gewoon bijna niet, want ze zitten zo goed verscholen. Echt die stippels, hè, op een... Uh... Oké. Okay. Je moet zomaar even kijken of je, nou. ze, of je ze kan ontwaren. Herten, komt de ontwaken, deze kant op. Ontwaken, ja, ja en ik uh, de uh, de Komt deze kant op en dan, uh, dan uh, kan er misschien... Nee! Uh... Hey! What ja. the fuck? Nou, dat is er al eentje minder dan, in ieder geval. en Nog eentje minder! Nou, laat maar liggen, we gaan er straks lekker biefstukjes van maken. Ook goed. Ook lekker. Het is, ze hebben hier wel vaker gezeten, want ik heb er een paar maanden geleden... Ja, ik heb er een paar geleden foto's van gemaakt. Of... Foto ja. ja, ja, oh, ja, het is vandaag precies... Het is vandaag, het is van, nee. het is vandaag precies half uh, tien, wou je zeggen. Het is, half ja, het is, tien. Het is vandaag echt nu oh, oh. precies half tien. Ja, het is nu vandaag precies nu uh, half tien. Uh. Toebak leeft met Marcus, Jolande en nee, Wilco. wacht, sorry. Nee. Nieuws uit Zandvoort. Peter, je bent niet helemaal goed ingelicht ja. man. Mark ja. is er net van doorgegaan. gegaan. We zijn nu met z'n tweeën en we hebben het even over de Zandvoortse berichten. Vorige week vrijdag zijn er weer wat brandweermannen in de schijnwerpers gezet. Het ging ook al afscheid van twee mannen die hadden het even voor gezien. Die worden dan niet bij naam genoemd. Dat vind ik dan wel jammer eigenlijk. Maar Andreas uh, Brandlicht, heet hij echt Brandlicht? ja nee, die werkt bij de brandweer? Nee, die werkt bij de brandweer. Goed, wat, wat? Die zit 12,5 jaar in het vak. Eh, nou, in het vak, bij het, eh, het vrijwillig brandweer. En ook wel uh, Michael Verhoeven zit ook 12,5 jaar zit bij uh, de brandweer. En die werden even door Nick Meijer en uh, Isa Ouenhand geëerd voor een uh, inzet voor een diensten echt uh, go goed bezig geweldig ja geweldig en uiteindelijk uh, werden er nog wat anekdotes verteld over een vrouw die ze dan in een nachtjapan van de, de trap af uh, droeg en die had nog geen ondergoed aan oh. en, en dat werd allemaal oh. al... nee dat zit ik aan mijn duim tussen zuigen. Oh, wow, ja. Dat was helemaal niet waar dit goed nou tot zo <laughs> wat fire ja. fire ja ik denk ja. waarom horen we die niet maar ja. het maakt niet uit het is niet ja, te ja, laat ik, Het is niet te laat nee goed Tijdens de maand november, ja. deze maand, staat de bibliotheek... in het teken van de landelijke campagne Nederland leest. Dit jaar is het thema voeding. Ja. Het cadeauboek Je bent wat je leest heeft voor iedere lezer wat wils. Lange en korte verhalen, fictie- en non-fictie-recepten... van verschillende rubrieken. En het thema voeding loopt er als een rode draad doorheen... En leden van de bibliotheek kunnen het verhalenboek gratis afhalen... en wees er snel bij, want op is op. Hop nou, op is Toevallig heb ik hem gewoon buiten gevonden, dat boek. Ik denk, nou, nee, laat ik eens dus even kijken. Maar ik heb nog niet gelezen. Buiten gevonden? Ja, op een vuilnispak lag je. Echt waar? Ik denk, wat een grappig boek. Maar ik wist niet dat, uh, dat ik een vers exemplaar had kunnen halen. Nou, nou ja, dit scheelt weer. Wat, wat een apart iets. dit Curineer Rondje het gaat uh, binnenkort weer van start. En je moet opschieten, want je moet, er, uh, ja, je moet wel kaarten kopen. Natuurlijk. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Die kosten 49,50 euro. Er zijn acht restaurants hierbij aangesloten. Onder andere Zizo Lounge, Corner, Talasse, Brasserie Zin, Het Sant Italiaan, Restaurant, Het Wapen. Nou, heb ik ze bijna allemaal wel genoemd, denk ik eigenlijk. De drie aapjes volgens mij ook. Je kan de, uh, gerechten nuttigen... Um, en dan krijg je passende wijn erbij. Ze hebben goed naar elkaar gekeken... dat ze niet allemaal dezelfde maaltijd gaan serveren. Want dat is wel eens een keer voorkomen. Dat is een lange van de baan. Elke keer als je daar binnenkomt... en het maakt niet uit welke volgorde je die restauranten aandoen... dan krijg je dus een leuk hapje. En dan kan je dus even kijken... wat voor restaurant is dat eigenlijk? Wat voor sfeer en wat voor wijn hebben ze? En dan kan je voor de volgende keer... misschien een keer daar echt serieus... Uh, dus misschien begin je wel in het... Uh... Met een dessert-hapje. en dan ga je zo langzaam nou terug naar het vorige gerecht. Nou, nee, nee, nee. Voor mij is het een compleet hapje en het is niet dat uh, alles door elkaar gooit. Wordt. Dus daar heb je rekening mee gehouden. Nee, van... maar qua tijd. Uh, oh, ja. Oh, dat zou nog wel kunnen misschien. Nee, voor mij hebben ze echt. Je kan zo een, een restaurant binnenlopen en dan krijg je een, uh, iets aangeboden. En dan kan je zo in een ander restaurant en dat, dat bijt elkaar niet, zeg maar. Leuk. leuk. Purineer rondjes zand wordt. Zit okay. eraan te komen. Afgelopen maandag heeft Suzanne Groeneveld de eerste poppy op de rever van burgemeester Nick Meijer gespeeld. De Klaproos. Dat is de poppy in het Nederlands heet is het symbool van de herdenkingsdag van de Eerste Wereldoorlog... die eindigde op 11 november 1918. Weet je waar het vandaan komt, dat poppiet de klaproos? Ik wist dat nooit, maar George nee? Kelder legde dat goed uit. Oh. Eigenlijk op die slagvelden bij de Eerste Wereldoorlog... dat was helemaal prut, kaal, ellendig, was niks meer. Maar de klaproos kon er even goed nog vier. Kijk, dus dat betekent we, we, will survive. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar komt het op neer. Ja, en uh, de jonge Groeneveld, die, die, die zei dus... ik wil graag dat kinderen van mijn leeftijd ook de herinnering <lacht> levend houden. En... Uh, Groeneveld was samen met twee vertegenwoordigers van het Royal Canadian Legion. Het is voornamelijk uh, het is een Britse en Canadese traditie. Nou, en, en ik zag wel laatst op tv zag ik uh, uh, de zoon van Elisabeth zag ik op tv en die had dus ook al zo'n poppy op zijn refer okay. Prince Charles. Ja. Yeah. Ja. ja goed, we vergeten het uh, Eerste Wereldoorlog. Ik was even wereld. de naam vergeten, ja. Eerste Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog vergeten we nog wel eens. Maar ja, goed, die was echt nodig voor de Tweede Wereldoorlog. Hoor ik nou ik Oh, leuk. Goed dat die er al geweest is dan. Dan hebben we de Tweede Wereldoorlog ook... Uh, ja, we ervan geleerd. We dat hebben ervan van geleerd. Vragen. Nee goed, wat een slagpartij is de, Tweede Wereldoorlog, of de Eerste Wereldoorlog ja. geweest. Miljoenen mensen erg zo nutteloos in die prutbende. elk op elkaar schieten. En nou, ongelooflijk. Ducky Duk, want we zitten in de Zandvoortse berichten. Onderschrijft de brief naar de Tweede Kamer de Brandbrief. Uh, ja, over de, de stint natuurlijk. Het is nog steeds, is TNO er mee bezig. Het traag Nederlands onderzoek Nederland. Ja, dat is ongelooflijk wat traag dat allemaal gaat. Was er in februari, komt er een uitslag over wat er nou precies met die stint is gebeurd. Maar heel veel bedrijven zijn op slot gegaan. Het stintbedrijf zelf is failliet gegaan natuurlijk. En Ducky Duk hier in Zandvoort zegt ook, kom op nou, maak beslissingen. We hebben zelfs een, uh, een of ander iemand, Waarborgfonds Kinderopvang. Die heeft uh, gezegd, wij willen nog wel uh, financieel de grondstaan staan om de stint aan te passen aan de nieuwe regels. Echt waar, dan kunnen we door. Maar dat wordt allemaal nog een beetje tegengehouden. En uiteindelijk zijn ze nu bezig met elektrische bakfietsen... maar die gaan weer sneller dan de stint. Die gaan weer 10 kilometer sneller, dus waarom? wat onveiliger. Verstel, neem de tijd, wees in het nu. Kom op zeg. Ja, het is, het, nou ja, het is bizar waarom het allemaal zo snel, uh, zo langzaam gaat. Het kan veel sneller. Goed. Ik wil nog even melden alleen als laatste van... vergeet niet te stemmen op de onderneming van het jaar yeah, 2018. Goed. Ja. Die staat toch in de krant... En uh, je kan het inleveren uiterlijk 9 november. Chips, we zijn te laat! Ja! Het is vandaag de 10e. Ja, ja, Ik denk, nou, ik moet hem nog even langsbrengen. Ja. Maar het is uh, de 15e, dan, dan heb je dus uh, de uh, grote feest eigenlijk in de haven van Zandvoort 2015. En dan wordt de onderneming van het jaar bekend. Ik ga misschien toch kijken of ik er nog stiekem in kan leveren. Ja, of zo. En, en het thema is natuurlijk wel duurzaamheid, want dat was ja. in Zandvoort speelde niet zo erg. Maar nu is het echt helemaal op de kaart. Ja. Duurzaamheid, belangrijk. Ook sommige gebou gebouwen worden gebouwd hier in Zandvoort. Volgens mij was het niet de Air Force ofzo, is het die ook helemaal duurzaam is gebouwd, oh. uh, tot, uh, die kledinglijn. Dus er uh, zijn echt goede voorbeelden, inspirerende goed. voorbeelden. Start ja. van de vervangende nieuwbouw van het huis in Duinen. Zijn bezig daar met containers te plaatsen. Ja, die oudjes doen we in containers. Opgelost. Klaar. Nee, zonder Blijven ze vers. <lacht> Blijven ze vers. <lacht> maar ze worden daar zeg, in containers ondergebracht voor een tijdje. En dan pas kunnen ze met de, het, het, het oude gedeelte beginnen om dat helemaal te verversen. Ja. En te voldoen aan de nieuwe eisen die ja, die, die leefomgeving voor de oudere mensen Want nou, Ik reed langs en ik denk, nou, ik zie helemaal niks. Ik begreep dat er een heleboel weg waren naar de Bodaan en naar liggende. omliggende. Alleen maar... ik zag overal licht branden. Ze waren uh, toch aan het verbouwen? Ik yeah? ik zag nog helemaal niks. Je zag alleen maar een grote berg aarde. Ja, nou, die rijden aankeken. in het donker naar huis natuurlijk vanaf Haarlem. maar dan yeah. rijd ik toch wel over de Zandvoortslaaf. Want ik vind het andere maar allemaal zo eng en donker. Ja, nou Dus Doe. zover de Zandvoorts berichten. Ja. En uh, ja, de tijd voor die, die landkeus. Ja, ja, die landenkeuze. Ik heb hem klaar. Zet je schrap, het is een pittig plaatje. Oké, okay, nou, dan zijn we toch opnieuw nieuwsgierig. Seven Seas of Rye. Riot. Zo, Seven Seas of Rye. Ja, okay. Van Queen. Queen 1974. Zei je? Ga, die film, ga die film zien, mensen. Ja, 74. Echt een raar, raar, we gaan even onze luchtgitaren tevoorschijn halen. Ja. Queen. Oh, zag, zag je dat uit dat lang? Ken Brian Mail. Ja. Symfonische rockmuziek. Is dat geen musical bij Tommy? Nee, echt niet. Lijkt er wel een dat beetje lijkt op. Lijkt echt op. Ja. 74, ja, we hebben een heftige Jolandenkeuze. keuze. Seven Seas of Ryan. Ja, dit is eigenlijk een van de eerste plaats waarmee Queen en Engeland zelf uh, heel bekend werd. Oké. Okay. Dus daarmee zijn ze in Engeland doorgebroken. Maar toen hadden ze nu ook nog niet ter wereld. Nee, nee, dit is ja. natuurlijk ook wel een beetje een aparte plaat, niet echt. Dat je denkt van, oh, lekker poppie, dat gaan we in de, de, de, de lijsten uh, promoten, dit. En ja. later natuurlijk Bohemian Rhapsody. Dat werd natuurlijk een grote klassieker, waar iedereen nu echt overheen spuugt gewoon. van, oh, hou op met die kutplaat. Ja, is hij hè, we staat wel heel is om... steeds in de top ja, is dat? zo, hè? wat is dat? Wat is dat voor radigheid? Ja, maar ik vind hem wel geniaal. Ik heb ook een keer met een koor zijn we bezig, uh, ja? bezig om hem in te studeren en zo. En het is gewoon ijzerlijk mooi allemaal van hoe hij... Uh, de vierstemmigheid daarin zit. Het is echt heel knap. Ja, nou. het is heel knap geraakt. Sowieso, maar het is, het is klaar. Er zijn zoveel andere leuke plaatjes <laughs> van Queen. Ik kan me herinneren. Ik heb Flash Gordon heb ik ja. een L plaat van uh, Queen. Het is ook een heel apart. Het heel obscure uh, platen, Gewoon met allemaal stukjes uit die film erin gemonteerd. En natuurlijk ook uh, uit de film The Highlander... hebben ze ook beschikken. Who wants to live forever? Terwijl ja. hij dat inzong... wist hij zelf dat hij eigenlijk niet zo lang meer had te leven. Nee. Dat is natuurlijk wel het maf uh, ja, Maar hij is wel iets van 45 geworden. Is hij is echt jong, hè? Ik, ik weet het niet. Hij ja. zag er natuurlijk uh, uit als een uh, op een graad, uh, graad bakhuis. Bakhuis. Dat je ja. van Ongelooflijk gewoon dat hij het nog zo lang heeft volgehouden. Hoor. Nou ja, echt die gast die hem speelt, die uh, doet het fantastisch. Ik ja, ja goed om ja, te weten. Zeggen. Dat is over die landenkeuze en met een stukje geschiedenis erbij natuurlijk. Ja, ja nou, loopt dan weer tegen het einde van het programma. We kijken nog even de krant hier vandaag. We lezen wij onder andere is een nieuw boek over. dagboek Kokkin die bij Prins Klaus en Beatrix... Uh, nou ja, daar op Drakenstein, uh, daar werkte. En die, uh, die heeft een dagboek bijgehouden. En die kwam samen met haar uh, man... Um, Kijk, was er daar zeg maar kok in. En de, de, de, haar man was zeg maar daar... De conciërge noem je dat nou weer? Nee. De butler was dat. Ah. En die zorgt dus voor de twee pasgetrouwden. Ja. En uh, uiteindelijk schijnt dus dat Klaus echt heel vervelend kon doen. En dan had ze een heel uh, uh, menu klaargemaakt. En dan hadden ze gasten en dan kwam zij alles serveren. deed de, de, de overzaal open. En dan zeiden ze van, pers, persieboontjes? Dat had ik volgens mij niet besteld hoor. Nou, ga het menu maar halen. En dan moest zij het menu laten halen. Ze dus van. wel eens Hé, nou, dat heb ik helemaal geen zin in. Heb je niet anders iets uh, anders dan de keuken? Tijd dus, uh, dat er bezoek was en zo. Ja, Ach, ja. Dus zet, uh, uh, volgens uh, deze... Uh, Michelle Masterbroek werd ze af en toe echt te kakken gezet door uh, Prins Klaus. Nou, wij geloven daar helemaal niks van, natuurlijk. Prins Klaus was gewoon echt, dat was gewoon. Heel een watje, een, toch? Een was je een hele aardige man. <laughs> een lief watje. Nou ja, goed. Oh. Zij heeft er een ander idee van, uiteindelijk is ze broek er niet zo leuk weggegaan. Maar daar. ze mag toch helemaal niet uh, uit de school klappen? Er staan nog nee. boetes op. Nou, dat is boek. Of is dat gewoon verjaard na zoveel jaar? Nou, ja, ze leeft niet meer. Na 50 jaar. Ze leeft niet meer. Dus deze wat? schrijfster die het boek onder ogen kreeg, Fleur Jurgens, die dacht zoiets, ja. Het is te sappig materiaal om te laten liggen. Ja, lekker makkelijk geld verdienen. Hè? En het boek, ja, hè, hoe heet het boek? Liggen? Zeg je kokin? Ja, Kokkin. Uh, uh, even kijken, Drakenstein. Ik sta even kijken naar de titel. En dan moet ik altijd mijn bril opzetten. het? Dat wordt een lastig altijd weer. Uh, even kijken hoor. Uh, uh, ja, Drakenstein. Nou, je moet. Ik, ik geef het je straks wel even. Maar die ja, is, dat leuk. Dit, ja, dat is ga... toch altijd weer sappige details. Je ja, gaat het toch ik, lezen. Die wil ik allemaal lezen. Ja, dat snap ik allemaal. Nou, ja, Hoe uh, heet het? Uh, er gaat een proces komen tegen El Chapo, hè? Ja? En uiteindelijk uh, moet de jury twaalf leden tellen en uh, ook zullen er zes reserveleden moeten zijn. Dan denk je wie is El Chapo? Maar dat is uh, een man die uh, het hoofd was van de machtige Sinaloo-kartel en uh, verantwoordelijk voor uh, groot deel van de drugstoestanden... die in de jaren negentig naar de Verenigde Staten werden geëxporteerd. En El Chapo wist zijn experiment stand te houden door corruptie, fraude en het uit de weg ruimen van Nederlanders. Oh. Dus uh, het is wel uh, ja, heel wel interessant. Veel, uh, hij zit er ook echt vast. En wat, wat zou die kunnen krijgen? Ja, nou ja, moet in een jury komen. Maar ja, de jury moet er wel helemaal apart gehouden worden Want anders dan worden ze alsnog neergelegd misschien... door degene die ja. het kartel hebben overgenomen. Dat wou net He, zeggen. Dus, dat uh, gaat echt. Kartelvorming. Ja. En uh, nou, het is moeilijk om zeg maar objectief te blijven. Dat hoor je wel vaker. Nou, ja, hij heeft ook heel wat slachtoffers ook volgens mij hoor. Eltje Apo ja, is een dat bekende naam. Echt heel veel. Is er ook niet een hele serie omheen verzameld? Ver ja, dat is nog het ergste. En, en de oudste zonen die zwemmen in het geld... Ja. En zijn uh, vrouw die, uh, is een 26-jarige beauty queen. En hij neemt nog steeds uh, Viagra als stoep. Hoe oud is hij dan, El Chapo? Nou, 60. 60. En er worden ook al een tientallen nummers bezongen hè, in Mexico. Ja. Je hebt dan. Uh, I fully automatic uh, slice your car. All I want to be is El Chapo. Uh, uh, en. Yeah. Ja, when hey. I meet him, I'm, I I'm tell him bravo. Ik denk van nou, dat is ook al een partner van Gucci meen Het, uh, ja, het liedje. Het, het zeg maar niet, maar het een van de mee, het spreekt het toch de verbeelding. Als je dan toch, kan je toch een hele jonge vrouw kan je in de haak slaan. Ja, maar je hebt het ook met Bonnie en Clyde. Dat, dat, dat ja. heeft ook iets. Uh, nou ja, dan krijg je het alweer een beetje een ander gehalte als, het weer, als je die kant op gaat. Ja, hij heeft natuurlijk ook, ook echt... zoveel mensen uh, ja. om laten leggen. Dan denk ik van ja. Dit is wat anders, dan moet je gewoon wel mee uiteindelijk ook. Nou goed, uh, zover even ook uh, El Chefo. Die binnenkort vol moet komen voor het hekje en uh, zijn vonnis moet onder ogen moet zien. Oké, okay, the pains of being pure at heart. Oh, wat filosofisch weer. Higher than the stars. de muziek. The Pains of Being Pure at heart. Ja, wat is de vertaling daarvan in godsnaam? Filosofisch. The Pain of Being Pure at heart. De pijn als je recht uit je hart spreekt. Is dat een beetje een leuke vertaling daarvan? Nou ja. Je, zijn, de, dat zijn. Eerlijk, duurt het langst. Hè? Dus als je pure at heart bent, dan doet het allemaal hartstikke lang. Ja, met deze muziek <laughs> erbij. Dat je, van, ja, dat, je kan het ook anders vertalen. Denk, wij Nederlanders zijn redelijk recht door zee. We zijn altijd gewoon lekker bot. Ja. ja, dat ja. heb je ook altijd wel weer. Goed, de dus zaterdagmorgen, het loopt tegen het eind van het programma. Ik ben hier straks uh, naar uur Goeiemorgen Zandvoort. Uh, komt het live vanuit Hoogland, want ik zie hier al mensen rondlopen. Maar dat is het vangnetje, denk ik. Nou, ja, ze komen sowieso hier. Oh, oké. Okay. Of, of gaan ze het leven op de lijn... Dan nemen het risico niet meer. Nee, ik snap ik. Ze kunnen misschien ook een draad uitrollen. Misschien is dat veiliger. Ja, ja dat kan maar ook. Maar goed, ze doen het, programma bestaat er niet zo lang. Dus je zou denken, van, uh, dat moeten ze allemaal nog een beetje leren hoe dat werkt. Goed, wat hebben wij nog meer uh, op dat noodblokje staan van jou? Ja, nou, ze zijn uh, aan het testen. Want een Zwitserse kaasmaker die speelt muziek tijdens de rijping van zijn kazen. Oh ja, dat hoor je wel meer. Dit is met een boer die bij zijn uh, koeien ook uh, Bio -speelt muziek speelt maakt. Zo. Ja, zoiets ja. Maar uh, Beat Wampfler hoopt daarmee de smaak van zijn emmentalers te veranderen. En samen met de Universiteit van Bern onderzoekt hij of hiphop, klassiek en rockmuziek invloed kan hebben op zijn kaas. Hij is ervan overtuigd dat luchtvochtigheid, uh, temperatuur en voedingsstoffen niet de enige factoren zijn die de smaak invloeden. Ultrageluid, dat zijn geluiden die een te hoge frequentie hebben voor het menselijk oor, kunnen chemische reacties die materie veroorzaken. Er is echt nog geen wetenschappelijk bewijs. En ik ben heel benieuwd, we gaan het in de gaten houden, we gaan het echt. volgen. We gaan ze volgen. Echt, voor volg mij is die man gewoon uit verveling. Die is gewoon een beetje kaasige muziek gaan maken. En dan zelf nou ja, wil hij wil gewoon zijn kaas op uh, uh, hoe dat, uh, in het zicht brengen. Ja, nee, nou ja, ja. ja, voor mij is die, is die man gewoon niet. <klaar> helemaal lekker! Nou, en ja. Nee, het, heet het, dus het, het, het, beat. beat heet hij. maar hij kan het ook uitspreken als Beat. Dus doe de beat. ja. Wampfla, Wamfla, heet u. Nou, en uh, ja, ik zag afgelopen week ook een programma dat ging over dat uh, een, een of andere ontwerper, ontwerper, designer, en die gaat dan ook met de natuur in de gang. Die had een soort pot gemaakt met een plant daarin en met ook lampjes. En als je de plant dan een beetje ging aanraken. Ging er allerlei lampjes branden. Wow. En dat was dan door een soort ja, synthese of zoiets. Dus die plant ging dan energie opwekken. Oké, okay, dus en, uh, hoe meer je hem aanraadt, hoe meer energie. Uh, ja, er. en uiteindelijk zou het dan gaan naar het feit van dat je dan zeg maar ook je de mobiel kan opladen. Via een, een je plant? Je? Ja, via een plant. Nou, dat zou wel grappig zijn. Dus, uh, ja, dat zou... Of, of, dan hoeven die kerncentrales misschien toch niet uh, nee, neergezet te worden. alle planten aan je in Allemaal de wereld. Planten, Echt elke uh, dag planten uh, halen. Ja. Maar ja, dan denk ik mezelf, ja, als je dan zeg maar, gewoon met die hand een dynamo aan. aan stuur, dan krijg je ook energie. Dus ik knap nog niet helemaal de meerwaarde dan. Want ze zeggen dat door, door liefde komt dat je die plant aanraakt. Maar het heeft gewoon te maken met het, de beweging. Ja. Ik heb ja. trouwens wel voor straks een leuk bericht. dat okay. is Marcus waardig. Dus oh. ik ben uh, heel uh, benieuwd. Eigenlijk. Ik ben reuze nieuwsgierig. Dan doen wij even elektronisch muziekje. Dit is vaak. een wat oude man met een jonge dame die dan in het park raar om dansen zijn. Dit Audiobooks. Gewoon audiobooks FCD uit. Nou, in een minute staat erachter, aanlangs tekens. En het heet uh, Hot Salt. En het clipje is echt te vaag geworden. Het is toch wel wat ouder man. Ik schat zelf dat hij midden vijftig is. Er is heel een heel jong blompje erbij staan. En dan staan ze een beetje rare armbewegingen te maken. Echt een beetje jaren zeventig. Ach, weet je, komt maar uit de zek, Want daar, daar lijkt het een beetje op. Hot Salt, ik vind het wel weer geinig. Deze muziek hier in de En ja, het on Ongelooflijk. Ja? Wat een plaat. Ja? Die zou ik nou nooit draaien. Nou ja, ja, goed. Jij niet, maar ik draai hem wel. Dat kan je hier. Lekker ja. pu? Ja, lekker oh. pu. Nou goed, ja. je had ongelooflijk nieuws en je zei nou, Marcus ja, op, Waardig. Marcus Waardig, ja. Dat ja? is echt een nieuwsje voor Marcus. Want, uh, er is een auto is de ruimte ingeschoten. De, die is het persoonlijke eigenaar van SpaceX en Tesla oprichter Elon Musk. En die is acht maanden geleden de ruimte ingeschoten aan boord van de eerste Falcon Heavy ra ra raket. Oh ja. En mask koos voor die stunt in plaats van de gebruikelijke testlading... bij zo'n maiden flight, zo'n eerste vlucht van zo'n raket. Maar die auto is dus bemand door een etalagepop. Starman oh ja. wordt die genoemd. Dus en dit zijn de echte onderweg. foto's die je ook ziet. Nee, en onderweg schuif. kan hij naar de muziek van David Bowie luisteren... Ah. naar Space Oddity en Live on Mars. Live on Mars, en dat ja. het mooie is, het zijn mooie beelden. Hè. Wacht even hoor, even luisteren. Ja, Luister even mee. Die staat op repeat. Ja, en ook... Uh, Space Oddity. Oh ja, Space Oddity. Ja, geweldig. Oh ja. Maar de volgende bestemming is volgens SpaceX... is het restaurant aan het eind van het universum. Een verwijzing naar de hitchhiker's Guide to the Galaxy... van Douglas Adams. En het project verwees al eerder naar de science-fiction-comedy. En op het display van de Tesla staat het motto... Don't panic uit de boekenrace. Don't panic. Maar is dit niet, bedoel, uiteindelijk wordt die auto gevonden. Nou ja, het is... Dan krijgen ze toch zo... een heel raar beeld van ons? Nee, maar komt die uh, terug... Uh, Starmen die draait dus in 557 dagen rond de zon. Ja? Maar die baan die wordt uiteindelijk steeds weer uh, groot. Maar uiteindelijk zou die ook weer dichterbij kunnen komen. Maar uh, in, in 2091, dat gaan wij niet meemaken... scheert de auto zelfs op enkele honderdduizenden kilometers... langs onze planeet. In de verre toekomst bestaat de kans... dat de ruimteverkender met zijn auto teruggeeft naar de aarde. Okay. Oh, er is een kans van 6% dat Starman ergens de komende 1 miljoen jaar hier neerstort. Zijn we er dan nog? Dat is maar de vraag. <laughs> ja. nou, ze bereiden okay. ondertussen de tweede lancering van de Falcon Heavy voor. In januari 2019 gaat er een Arabische telecomsatelliet gaat in een baan gegooid worden. Okay. Nou, ik, ja. vind wel, ik vind het wel een fantastisch bericht. Echt, ik mens... ga hem wel even op onze Facebook-site zetten. Want die hij met... heeft wel iets... Uh, Mensen coolers. die met heel veel geld gewoon dit soort dingen kunnen doen. Ja, en uiteindelijk uh, zullen ze er ook vast nog wel iets van leren. Uh, goed, al die plaatjes van David Bowie. Ja, oh, ja, Er ja. dus, uh, kunnen altijd goed. weer mooie beelden bij uh, gezet worden. Je krijgt gewoon prachtige beelden van het universum natuurlijk. Ja. Leuk is dat. Even een Nederlandse band. En uh, ik was hem uit het oog verloren. Ik moet nog eens kijken of je een nieuw werk uit hebt. Uh, ik heb het wel uh, uh, Jerry Homer Ego Trip. Oké, okay. Hij doet heel ik heb oud een aan. Leuke banen. Voor ja, de tekstuur niet leuk. Ik heb een mooie vriendin die ik af en toe leuk. Ik heb een kast van hun huizen. Villa wijk. En een 60 inch plasma waar ik vaak naar kijk. Maar het is niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Zo heet hij. Ze heet stout, stout, stout. Nou, er zit op tekst erbij. Denk ik denk, dat kan eigenlijk niet op de radio. Ik heb een vriendin die ik af en toe... Nou, ja, goed, ze had het niet herhalen. Nee. Maar goed, uh, in ieder geval... Maar ja, dat is wel een mooi uh, iets van, uh, dat zij kunnen gebruiken. Want was dit wat je ver van verwacht had vandaag? Hè? Dat ja, dat van is zeker, ja, Was dat uh, viel, het, uh, viel het mee. Het viel dat weer ik mee, altijd. het was weer leuk. Ja. Nou, uh, Amber Alert heeft een rechtszaak aangespannen tegen de nationale politie. Want ze hebben een plan om het alarm voor vermiste kinderen te gaan aanbesteden. En de dienst is nu bang dat de opsporing van uh, vermiste kinderen daardoor in gewaar komt. Ik denk meer dat ze erg bang zijn dat zij hun eigen naamse bekendheid kwijt gaan raken hoor. Dat uh, zit er dik in. Mocht ze gaan het uitbesteden aan ja. een soort bedrijf dan? Eigenlijk? Ja, door nou ja, een aanbesteding. Dus iedereen kan uh, inschrijven. Ja. En volgens hoe is het punt dat bij een subsidie. Hey, de wet... hoogste bieder kan het dan kopen? Wat is dat voor? Een ja, eigen... nou, nou ja, de hoogste bieder krijgt het dan. Oké, okay, maar dan moet is je toch ook reclame maken. het gewoon gaan reclame. Dat is tegenwoordig dat overheden aan moeten besteden. Ja. Als er uh, um, bedrag hoger dan bepaald bedrag ja. is, dan moet, uh, moet je wettelijk moet je een aanbesteding doen. Oh, Oké. Okay. Nou. En dan, uh, dus ik ben heel uh, benieuwd wat het, het gaat, gaat doen allemaal. Het de allemaal aparte weer. hoe het uh, zoiets weer uit handen wordt gegeven aan een bedrijf. Ja, ja, nou, uh, Goedemorgen, het komt live vanuit de studio, niet vanuit ja. Hotel Hoogland. Dus dan weet je nog dus wat ik deze, stoelen... deze kant moet opkomen, als je wil informeren. Ik zou zeggen, prettig weekend. Hoi. Hoi! Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.